No. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Randy Lee, it's coming all strong. And the newsman sang, He a theme song. Een van de oudste popgroep ter wereld. De Golden Earring met het prachtige, heerlijke Radar Love. Zo, het is. Uh, even kijken, het is al bijna tijd voor het nieuws. Jawel. Nou, we gaan op naar twee uur, Wat gaan we daar doen? We hebben uh, ja, verschillende nummers die ik nog wil laten horen. Dat hoor je straks. En natuurlijk veel, en veel, en veel, en veel. En veel meer uh, popnieuws. Uh, ja, en natuurlijk die actie van 555. Maar dat hoor je later na het nieuws. Dat is trouwens. Uh, ja, nou, het komt allemaal later. Tot zo.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 De KRO en de NCRV overleggen met elkaar over vergaande samenwerking. Algemeen directeur Abbenhuis van de NCRV bevestigt dat er sprake is van verkennende gesprekken. Hij hoopt dat de RKK en de ICON zich ook bij zo'n grote christelijke omroep aansluiten. Volgens de KRO wil de EO niet meedoen. In Hilversum wordt steeds meer gepraat over samenwerking, bijvoorbeeld door de VARA, de VPRO en BNN. In Amsterdam-Zuidoost hebben cafébezoekers vannacht de politie en ambulancepersoneel ernstig gehinderd na een schietincident. De ME, de brede politie en een hondengeleider moesten eraan te pas komen voor de hulpverleners aan de slag konden. Voor de horecagelegenheid was vannacht een schietpartij met drie gewonden. Volgens de politie hadden de agressieve uitgaansklanten niets te maken met het schietincident. De zware crimineel Dino Soerel, die gisteren op de Rozengracht in Amsterdam werd gearresteerd, hield zich daar al een tijd verborgen. Dat bleek op een persconferentie van de politie. De Nationale Recherche hield het pand twee weken in de gaten na een tip. Vorig jaar werd Soerel bij Verstek tot acht jaar zelf veroordeeld in een grote drukzaak. En hij zou ook opdracht hebben gegeven voor liquidaties in de onderwereld. In de Noord-Italiaanse stad Parma hebben familieleden en vrienden afscheid genomen van prins Carlos Hugo van Bourbon Parma. Hij overleed tien dagen geleden in Barcelona. De ex-echtgenoot van prinses Irene werd in een kerk bijgezet in de familiekrypte van de hertogen van Parma. Een groot deel van de Nederlandse koninklijke familie was bij de uitvaart mis, de koningin niet. In de Twentse plaats Losser is het riviertje De Dinkel overstroomd. Kelders zijn ondergelopen, straten staan blank en twee natuurgebieden zijn voor alle verkeer afgesloten. De overlast kan nog erger worden omdat de Dinkel vanmiddag nog verder stijgt. Ook in andere Overijsselse riviertjes is het water sterk gestegen, maar die kunnen al het regenwater nog wel aan. Het weer buien met onweer, behalve in het zuidwesten. Het is een graad of 17. Vanavond en vannacht aan de kust nog wat buien. Het koelt af tot 11 graden. Morgen overdag veel regen en wind. Dit was het.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 van een hit. CeeLo Green en een beetje gescheld, maar ook wel fuck you. Ja wel, Roy. Je bent erbij weer hè? Ja, goedenavond nu. goede avond nu. Goedenavond, avond, avond. Hoe gaat het met je? Ja, lekker druk, druk, druk, druk. Ja, is het wel lekker? Ja, het is wel heel goed. Het geeft een goed gevoel in ieder geval. Vandaag stond ik alweer lekker in het Haams Dagblad. In het Haamsdagblad Dagblad? In het Haams Dagblad met een stukje over het Kunstenstein. Oké. Okay. En afgelopen donderdag ook in de Zandvoertse Courant. Dus uh, ja, daar was ik wel heel ja. erg tevreden over. Wat een stukje was dat dan? Ook over het Kunstfestijn. Oké. Okay. Ja, dus uh, ja, hartstikke leuk. leuk. Kunstfestijn? Kunstfestijn, ja. Vertel eens wat over. Ja, Kunstfestijn is in 2008... Ja, 2008 begonnen voor het eerst, yeah. organiseerde ik het samen met uh, Joyce Meister en uh, wij, uh, deden, samen, uh, ja, wij uh, deden samen het kunstenstein organiseren. Het muziekpaviljoen bestond uh, toen net en uh, Vir Virgil Bawitz was toen de voorzitter van het Overzet Cultuurfonds en hij runde het muziekpaviljoen op het Raadersplein met yeah. allerlei leuke muziekevenementen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 Oké, okay, nou hartstikke leuk. Dus uh, ja, het is, het is gewoon heel erg leuk. En ook een kick om op zo'n podium te staan. Hè? Want jij hebt er natuurlijk zelf ook uh, gestaan. Ja, klopt. Het is week, ook een, een hele leuke geleden. sfeer daar. Je ja, zit ook op. midden in Zandvoort eigenlijk. Ja. En iedereen kan er eigenlijk wel makkelijk... Ja, het wel op een rondonde, maar als het wordt afgezet is dat geen probleem. Kan iedereen er makkelijk bij. Ja, en er zijn stoeltjes voor iedereen. Je kunt ja. lekker meekijken. Het is altijd gezellig het kunstenstijn.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 Ja. Dus uh, we zijn nu keihard aan het promoten en daar kom ik dus ook net vandaan. Ik heb me opgesloten in mijn huiskamer, ja. niemand komt bij me. Ik ben keihard gaan promoten van uh, Kunstenstein, Kunstenstein, Kunstenstein. Want dat moet echt uh, ge gewoon uh, weer een succes worden, net als alle andere jaren. Dus uh, Kunstenstein okay. 2010 kan je opgeven via www.onair-events.nl. Ben je tussen de 7 en de 21 jaar, dan ben je hartstikke welkom. En wie weet, ben jij dan wel een van de mooie prijzen tijdens Kunstenstein 2010. Jongtalent, geef je op. Nou, leuk.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 is gekomen ja, en ja, dat hoorde je. Uh, engelstalig toch? Uh, ja, engelstalig. Ja. Rap is het, maar heel erg goed, gewoon echt keihard goed. Ja. Echt gewoon keihard. Hij heeft me ook met bijvoorbeeld Def Rhymes zo samengewerkt. Oké, okay. leuk. Oh, leuk. Maar daarbij komt ook dat Dindy of Dorinde. <laughs> uh, ja, zo is heet Is dat de artiestennaam? Dindroomgezel oh. uh, is nu omgetoverd tot Dindy. <laughs> en Dindie is betekent dus de D, dus de D van Droomgezel. Ja, tuurlijk. <laughs> nee, het is een grapje. Oh, het is een grapje. <laughs> en, ja, het is het kan zo, een artiestennaam, <laughs> Dindy. Jij ja, zei nu. dat Dindie. Dindy. in jouw het is wel zo. Heet wel Dindi. Okay. En uh, zij uh, heeft van de week haar single opgenomen. Ja. Leuk. Ze vertelde tijdens het, natuurlijk de CFM zomertoe dat er iets ging gebeuren, maar die single was nu eindelijk opgenomen. Gaat voor us en for all heten. For us and for all. all. Oké. Okay. Ja. En um,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 Welder niet op volle zee, dus ik neem je naam maar mee. Gun me vaarwel en vergeef me dat ik hardop alle passen tel. Laten we dansen.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 Zwe voor de mijnen, drie voor de horizon. Waaraan beg.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 very much from what it used to be There is so much hatred War and poverty Yeah, yeah Go, all the teachers Time to teach a new way Maybe they will listen To what you have to say Cause they're the ones who's coming up And the world is in their hands The way you teach your children Teach them the very best you can The doctors make the old people well. Cause they're the ones who suffer and who catch all the hell. Yeah. Het is een wereld van jou, het is de wereld van mij. Het is een wereld van verschil hier voor ons allebei. Voel de tranen langs mijn wangen als de regen uit de lucht. Stel je voor alles is weg met je kids op de vlucht. Zij kijken naar jou en jij kijkt naar boven. Je blijft rennen, waar kan je nog in geloven? Word wakker lieve mensen en open je ogen. Geef wat je kan, onze lijnen zijn open. 0800 1112. een klein beetje hulp, iedereen doet mee. Wake everybody, everybody. up sleeping in bed. Everybody. Badu, badu, oh, badu. he said I need a little help.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 ja,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 Kijk in mijn ogen die besmelten hier. Ik telens wieren. Oh. Een hoofd verstaat mijn hart. Een hoop bezend die mensen die alleen ben zelf niet. Sentimenten, ik leef en zal de liefde laten stromen.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 van uh, de productiemaatschappij die dat produceert, het programma, ja, Eva, is van Paal de Leeuw, toch? Eva Media inderdaad. Eva Laad. Media, en die gaat ermee stoppen. Dat was het, zoiets. Nee, nee, nee. Hoe weet jij, hoe dat denk jij? <laughs> huh? Nee, nee, nee. Nee, de productiemaatschappij, inderdaad, Eva Media, die heeft dat geproduceerd. Ja. Maar als jij naar het programma kijkt van Bo en Mark marie ja. en als jij dan naar Mooi Weerderleeuw kijkt, lijkt dat het precies hetzelfde programma. Het is een beetje hetzelfde concept, hè? He? Ja, inderdaad. En... Uh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 heel erg leuk. Dat was trouwens Patrick van de Seemermint. Want die uh, ik heb gehoord namelijk dat Paal de Lim gaat stoppen met zijn avond, zaterdagavondprogramma. Hè? Ja, die is helemaal al is, is gestopt. Die ja. komt ook niet meer terug. En daarom uh, krijgt hij, uh, dat lees ik ook net ergens, uh, de Ma, ma, ma Di Wodo Vrijdagshow. Ja.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 Things will break.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 Ze is geen medicijn tegen het tikken van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 Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.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 Tot veel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 By Louis Miller, he disappeared, back after drawing out all his hard-earned cash. And now, Mac, he spends, he spends just like a, like a sailor.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 Yeah. Thinking on cheap bottles of wine, sit talking up all night, saying things we. Have For a while We're smiling But we're close to tears Even after all